Ik mag met jullie uit de Bijbel lezen. En we lezen deze ochtend uit uh, Matthäus 25, vanaf vers 1 tot uh, 13. Waarin Jezus uh, een verhaal vertelt, een gelijkenis, over uh, ja, het Koninkrijk van de hemel, zoals hij het noemt. Je um, kan meelezen op het, op het scherm. Dan zal het met het Koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas. De andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich li liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze... ...geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden... ...nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen... Voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, heer, heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Goedemorgen. Dank u wel. Uh, goed om hier te zijn. Deze maand het thema Intimiteit, Intiem met Jezus. En ja, laten we het maar voor onszelf houden, want het is een intiem thema. Dus het is ook niet bedoeld om te delen. Maar ik, aan het begin wel mijn vraag voor jou, voor jullie, van wat roept, het, wat roept het bij je op? Het is aan het begin even gezegd, we hebben wat nummers gezongen, die, die gaan over intiem omgaan met God, verlangen naar hem, naar zijn aanwezigheid, dichtbij. Intimiteit, wat, wat, heb, je daar, heb je daar voorbeelden van in je, in je leven? Ben je intiem met, met je partner, met, met, met vrienden, misschien met je vader, je moeder? Ik, ik hoop dat je, dat je hele goede voorbeelden ervan hebt: dat je dat je, je geliefd voelt, dat je, je gezien voelt, dat je, je gewaardeerd voelt. Intimiteit. Zelf moest ik denken uh, aan, aan die momenten dat ik s'avonds werk. En, um, en, en dat hoort een beetje bij, ja, als je, als je domer bent, dan werk je veel s'avonds. En dan, dan wacht mijn vrouw vaak s'avonds op mij, tot ik thuis kom. Soms is ze heel moe, maar wacht ze toch. En dan, om, om elkaar nog even te zien, zij wil graag weten dat ik veilig thuis kom. En uh, even nog connecten, hoe was je avond? En, uh, en, en dan lekker naar bed. Maar dat vind ik zelf een, een nou, een vorm van intimiteit die ik heel erg waardeer, dat ze op mij wacht, dat ze even wacht om me nog even te zien s'avonds. Uh, intimiteit, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is verbondenheid. Je kan allerlei vormen aannemen, dat is verbondenheid, verbondenheid tussen mensen. Maar Wikipedia zegt ook, intimiteit bestaat ook tussen mensen en dieren. Ik heb zelf ook een hele prachtige vorm van mensen die een hele sterke band hebben met hun dieren. Misschien herken je dat. Um, en, en ook verbondenheid met de natuur, zegt Wikipedia. Dat is ook een vorm van intimiteit. Maar, en dat vond ik dan wel weer apart, uh, daar stopt het op Wikipedia. Dus tussen mensen, uh, mensen en dieren, uh, en, en, en mensen en natuur. Maar bijvoorbeeld spirituele intimiteit wordt niet genoemd. Dat is ook een vorm. Uh, dat je verbondenheid, misschien heb je dat nog wel een beetje in de natuur, dat je verbondenheid kan ervaren met iets hogers. Maar verbondenheid ervaren met iets hogers, iets groters dan jezelf, iemand groter dan jezelf. Met het hogere, noemen mensen het ook wel eens. Of met God. Of zoals wij het vandaag invullen, verbondenheid intiem zijn met Jezus. Er werd al even gezegd, ons jaarthema Christfulness vol van Jezus. En daar hoort intimiteit helemaal bij. En het mooie van Jezus vind ik, als je naar hem kijkt, dan zie je in hem Gods hart kloppen. Gods hart kloppen voor mensen. Gods hart wat voor jou klopt. En dat God intiem wil zijn met jou. Dat hij verlangt naar verbondenheid tussen ons en hem. En ik merk zelf, als, we, als ik daarover praat met mensen, dat... Dat De meesten van ons vinden dat mooi. He, dat God verlangt naar zo'n intimiteit met ons, met mij. Dat vinden we mooi. En tegelijkertijd merk ik dat, dat we dat ook soms heel ingewikkeld kunnen vinden. Er is van alles wat dat, wat dat ingewikkeld kan maken. He, impulsen van buitenaf. Alles wat op ons afkomt aan informatie. Maar ook aan... aan ja, verwachtingen die we willen waarmaken, dingen waar we bij willen zijn, bij willen horen. En onze aandacht kan allerlei kanten opgaan. En dan kan dat een lastig thema zijn, intimiteit, verbondenheid met Jezus. En dan hopen we deze maand een stapje in te zetten. En het eerste stapje is gezet, je bent hier vanmorgen. En jullie luisteren, zover ik kan zien, naar mij en... En ik hoop door mij ook naar de woorden die God voor ons heeft vanmorgen, ook vanuit de Bijbel. En intimiteit ga ik vandaag aanvliegen vanuit waakzaamheid. En waakzaamheid en intimiteit, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik hoop dat je het straks snapt. We hebben een stuk gelezen uit Matthäus 25 en ik wil even een aanloopje maken. We staan als het ware op de springplank om er zo dieper in te duiken. Maar het is wel goed om een beetje te weten wat er nou omheen speelt, want Jezus... Die, die heeft eigenlijk een van de laatste gesprekken met zijn vrienden, met zijn leerlingen. Matthäus 24 en 25, kun je dat lezen. En stel je zo voor dat het een lang gesprek was. Twee hele hoofdstukken in onze Bijbel. Een lang gesprek, een misschien ook wel intiem gesprek. Tussen Jezus en zijn vrienden, jarenlang opgetrokken. En nu spreekt hij met ze. En hij spreekt met hen over, over zijn terugkomst. En over de tekenen daarvan. En... Als je die hoofdstukjes doorleest, dan, dan zijn die tekenen van Jezus' komst, die zijn, ja, die, die zijn ook op zijn minst spannend. En, en, en veel ellende, veel gebeurtenissen, veel moeilijke gebeurtenissen. Nou ja, er, er zijn allerlei tekenen van genoemd en het voelt soms een beetje als een puzzelstukje. Er zijn ook heel veel mensen die deze bijbelgedeeltes, die, die gesprekken van Jezus nemen en die dat als, het ware als een soort puzzelstukje in elkaar gaan leggen en proberen te kijken van, ja, is, is dan nu het einde der tijden aangebroken? Komt Jezus nu terug? En dan houden ze de krant en dit bijbelgedeelte, deze bijbelgedeelte naast elkaar. Sommige mensen kunnen ook een voorspelling doen, die zeggen, nou, ik weet het zeker, dan komt Jezus terug. Als je al wat ouder bent, dan heb je dat misschien vaker meegemaakt en dan weet je dat die voorspellingen niet altijd zijn uitgekomen. Dus dat is kennelijk nog niet zo makkelijk aan de hand van deze gedeeltes. En, en wat ik geleerd heb bij deze gedeeltes is dat, je, dat het goed is om twee lagen erin te ontdekken. En de eerste laag is dat Jezus met zijn vrienden spreekt en dat hij het in deze teksten die gaan over wanneer Jezus terugkomt en dat er dan van alles gaat gebeuren, dat ze allereerst ook gaan over, over de nabije toekomst. Dus Jezus sprak daar met zijn leerlingen voor zijn, vlak voor zijn dood. En door deze teksten heen spreekt ook iets van Jezus sterven en ook zijn opstaan. En Jezus komt opnieuw. Hij komt opnieuw weer terug in het leven en... en en waar het ook over gaat zijn de gebeurtenissen nadat Jezus is opgestaan, 70 na Christus, is Jeruzalem verwoest. Misschien heb je er wel eens van gehoord, maar dat, dat is zo gegaan. Dus deze teksten hebben als het ware een dubbele laag. en De eerste laag is dat ze gaan over nou ja, het leven van zijn leerlingen en wat zij meemaakten rondom Jezus en daarna. Maar dat betekent niet dat wij ze dan maar niet meer moeten lezen of dat ze verouderd zijn. Dat ze alleen voor die tijd golden. Ze hebben als het ware een dubbele laag en de tweede laag die kijkt wat verder vooruit. Die kijkt naar het einde der tijden. Naar de, naar, naar de laatste dag. De dag van het oordeel. En misschien heb je wel eens van die, van die films gezien. Van die, uh, ja, dat noemen ze dan apocalyptische films. Dat de wereld dreigt te vergaan. En uh, dat er nog uh, meteorieten dreigen in te slaan of, of grote overstromingen. Hè, er zijn. In de wereld van de films en de series zijn er allerlei gedachten over, maar ook in de Bijbel wordt er vaak gesproken over het einde der tijden. De dag dat Jezus terugkomt. De dag waar christenen nog altijd op wachten. In de Bijbel wordt er ook meerdere keren over gesproken. Je kunt het nalezen in, um, in 1, Thessalon 1 Thessalonicense 4, ook in het Bijbelboek Openbaringen in Corinthians 15, zijn allemaal teksten over het einde der tijden. En ook in deze hoofdstukken, Matthäus 24 en 25, spreekt Jezus ook daarover. Over de laatste de dagen. En het beeld in de Bijbel vind ik fascinerend. In het einde der tijden, de dag dat Jezus terugkomt, zullen de doden opstaan. En de, de schreeuw die zo vaak klinkt, Heer, hoe lang nog? Psalm 13. Hoe lang nog, Heer, die schreeuw zal overgaan in, in, in kreten van vreugde. In geschreeuw van overwinning. Er zal eeuwige vreugde zijn. Tranen zullen worden afgedroogd. En het beeld wat de Bijbel schetst is dat de hemel op aarde komt. En alles wordt nieuw. Alles wordt nieuw. En de vraag die Jezus eigenlijk... Meerdere keren stelt als hij dat beeld schetst, is, je weet niet wanneer ik kom, wanneer ik terugkom, maar ben je er klaar voor? Ben je waakzaam? En die vraag die komt zo nog even terug. Maar Jezus vertelt dus over zijn komst en die, hij vertelt daar wat verhalen omheen. Meerdere verhalen en één van die verhalen is het verhaal van de tien meisjes. Wat we lazen. En dat verhaal van die tien meisjes. dat gaat over een bruiloft. En als je het woord bruiloft hoort. dan, dan moet je opletten bij Jezus. Dat is als het ware een soort codewoord. Als Jezus spreekt over bruiloft. als hij verhalen over vertelt. dan gaat het over het koninkrijk van God. Zoals hier staat: Koninkrijk van de hemel. Gods nieuwe wereld. En heel vaak wordt, wordt, wordt zo'n bruiloftsfeest gaat vergezeld van een maaltijd, een feestelijke maaltijd. En als Jezus die verhalen vertelt, dan roept hij allerlei beelden ook uit de Bijbel op. Jesaja 25 kun je nalezen. Een groots feestmaal aan het einde van de tijd, wat zal aanbreken. Maar wat Jezus nou tijdens zijn leven eigenlijk kwam vertellen, kwam laten zien, is dat hij zegt dat, dat, dat feestmaal... Die, dat bruiloftsfeest, dat is aangebroken. Het koninkrijk van God is begonnen. Ik ben hier, zegt Jezus, met mij is het aangebroken. Het is misschien nog niet ten volle zichtbaar, maar het is begonnen. En je bent welkom. Welkom op dat feestmaal. Welkom op het bruiloftsfeest. En zoals dat ook ging in die tijd, alle gasten kwamen alvast binnen... Die ging alvast aan de maaltijd. Het feest was alvast begonnen. En dan helemaal aan het eind zou de bruidegom komen. Nou, dat is een beeld wat Jezus oproept. En de eerste christenen, de vrienden van, van Jezus en, en alle andere volgelingen... die moesten dus mee dealen. Eén, dat dit een heel groot feest was. Niet alleen de joden waren voor dat eeuwige feestmaal... voor dat bruiloftsfeest uitgenodigd. Maar ieder mens, joden en heidenen. En, tweede, waar ze eigenlijk als het ware mee moesten leren leven, is dat net als in het verhaal, de bruidegom, Jezus, dat hij vertraagd was. Dat zijn komst op zich liet wachten. De eerste christenen leefden in de verwachting dat Jezus wel eens heel snel weer terug zou kunnen komen. Maar dat, dat is niet gebeurd. 2000 jaar later wachten we er nog steeds op. Beeld van een bruiloft. En we lezen dan dat die, dat die tien meisjes in slaap vallen. En soms is in de Bijbel in slaap vallen echt iets negatiefs, dan let je gewoon niet op, dan, dan, dan ben je niet waakzaam. Hier in het verhaal maakt het op zich niet uit. De bruidegom is gewoon vertraagd, het leven gaat door en, en nou, zij slapen. Maar als de bruidegom dichtbij, dichtbij komt, dan worden ze gewekt. En dan blijkt dat er vijf meisjes wijs zijn. Zij zijn goed voorbereid, ze hebben meer dan genoeg olie om de komst van de bruidegom af te wachten. De vijf andere meisjes zijn dwaas. Ze zij hebben niet genoeg en zij moeten nog snel op pad om wat olie te gaan halen. Hun taak was namelijk om licht te, licht te verzorgen als de bruidegom dan zou komen bij het feest. Dus zij gaan snel op pad en we lezen dan dat ze te laat komen. Dat de deur dicht is. Nu moeten we er volgens mij voor oppassen om te veel, te snel te gaan zitten op dat aspect van die dichte deur. Dat is wel heel ingewikkeld. Daar komen we zo ook nog wel even op terug. Uh, maar Jezus zelf geeft namelijk de uitleg van zijn verhaal. Dus de, als hij zelf de uitleg geeft, dan moeten we daar als eerste naar kijken. En Jezus zegt dit verhaal, dus wees waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag en welke tijdstip hij komt. Dat is de... De belangrijkste boodschap wat Jezus wil vertellen met dit verhaal. Wees waakzaam. En ik weet niet of je het herkent, maar het is zo makkelijk om, om op te gaan in het leven van elke dag. om Als het leven je goed gaat, om blij te zijn met de dingen die je behaalt. Uh, om, om, nou ja, om gelukkig te zijn, om hoopvol te zijn. Ik hoop dat het leven je dat geeft. Maar dan kan het gebeuren dat we als het ware zo opgaan in het leven van vandaag, van het hier en nu, dat we de toekomst van Gods nieuwe wereld, van Jezus die terugkomt, dat je dat als het ware uh, uit het oog verliest. Ik vond deze week een heel opmerkelijke week. Ik deelde van tevoren voor de dienst ook al even met iemand. Ik, ik, kwam er, ik kwam er vrijdag achter dat vandaag zou gaan stormen. Ik weet niet wanneer jullie erachter kwamen. Maar ik vond het heel opmerkelijk dat het, dat, dat het nieuws al heel vroeg van tevoren kwam. He, al, al dagen van tevoren, Storm heeft een naam gekregen. Dus nou, iedereen is super voorbereid als het goed is. En, maar ook wel een beetje gek dat je, dat je leeft in verwachting. He, van, je weet, er gaat iets komen, maar hoe groot en hoe erg zal het zijn, nou ja, who knows. Um, nou, dat soort momenten, ik weet niet of je het vaak hebt. Ik, ik moest ook even erin, uh, terugdenken aan de, aan de geboorte van onze kinderen en de periode daarvoor. Dan leef je ook nou, letterlijk in verwachting. Maar, ja, Jezus stelt ons, jou en mij, eigenlijk de vraag. Leef jij in verwachting? Leef jij waakzaam? Leef je met het idee dat Jezus terugkomt? En dat we eigenlijk niet weten wanneer die terugkomt? En waakzaamheid, de oproep om waakzaam te zijn, heeft ook iets in dit verhaal van urgentie. De deur, naar het feestmaal... Naar het bruiloftsfeest is nu nog wagenwijd open. Kom binnen. Wees welkom op het feest van God. Ik zei net aan het begin, God verlangt ernaar om je, om je bij hem te hebben. Hij verlangt naar intimiteit met jou en mij. Dus kom, schuif aan. De deuren staan wagenwijd open. Kom binnen. En geniet alvast van het feest. En wacht totdat de bruidegom komt. Dat, dat, mag, dat mag ons motiveren. En het mag ons ook motiveren voor onszelf, maar ook om anderen daarvoor uit te nodigen. De deuren staan wagenwijd open. Dat roept die vraag op, ben jij voorbereid? Ben je waakzaam op het moment dat Jezus terugkomt? En toch roept die dichte deur ook wel wat weerstand op. Ik weet niet hoe het met jou zit... Maar mijn, mijn gedachten gingen er toch telkens weer naar terug. Hè? Jezus roept op, wees waakzaam. Uh, hoe zit dat nou? En wat Jezus niet wilde doen, is dat hij zijn vrienden onzeker wilde maken door dit verhaal. He, van van wie, wie, wie is er al binnen en wie is er nog buiten? En toch gaan die gedachten daar wel naartoe. Het voornaamste punt, nogmaals, waakzaamheid. Wacht op mijn komst. Maar we komen volgens mij ook uit bij intimiteit. Weet je, Jezus, vertelt ook een, Jezus vertelde heel veel verhalen. En hij heeft ook zo'n prachtig verhaal van, ik ben de goede herder. En wanneer Jezus vertelt, ik ben de goede herder, dan, dan, dan gaat het over dat hij als een herder is die voor zijn schapen zorgt. Die zijn schapen bij naam kent. Die zijn schapen beschermt. Die zijn schapen lief heeft. Die zelfs zijn leven geeft voor zijn schapen. En wat Jezus daarmee duidelijk wil maken, is is dat wij mogen zijn als die schapen en dat we ons geliefd mogen weten, beschermd mogen weten, gezien mogen weten, door Jezus, door God. Hij kent ons door en door. En toch zegt die bruidegom in het verhaal, Jezus, ik ken jullie niet, tegen die dwaze meisjes. En dat is best wel pittig om daar eens over door te denken. Ik denk niet dat Jezus letterlijk de deur dicht wil doen als je geen olie bij je hebt. Het is een verhaal, het is een, het is een beeld. Maar die vijf wijze meisjes, die zijn, die zijn een, een voorbeeld van, van toewijding. Van voorbereiding. En waar, waar, waar de bruidegom, waar Jezus de vijf dwaze meisjes niet kende, zal hij de vijf wijze meisjes wel gekend hebben. En iemand deed de suggestie, en ik vond het best wel mooi, dat in dit verhaal dat... Jezus ook de olieverkoper is. Die komt helemaal niet in het verhaal voor, maar als je het verhaal een beetje doordenkt en het beeld verder doordenkt. Jezus is de bruidegom, maar Jezus is ook de olieverkoper. En die vijf wijze meisjes, die kwamen bij de olieverkoper. En die kwamen hun olie, hun extra olie bij hem halen. Hun, hun warmte, hun liefde, hun, hun vrede, hun rust Olie is de bron voor licht en Jezus zei, ik ben het licht voor de wereld. Dus die vijf wijze meisjes, Jezus kende ze, ze waren verbonden, ze waren intiem. En ze, gingen, ze gingen naar hen toe met hun verlangens, met hun vragen, met hun twijfels, hun verdriet. Vijf wijze meisjes waren kind aan huis bij de olieverkoper, bij, bij Jezus. Intimiteit met Jezus heeft iets weg van een keuze maken, van, van toegeven aan je verlangen en naar hem op zoek gaan. Je toewijding, je, je toewijding uitspreken naar hem. En die vijf wijze meisjes die hebben dat gedaan, die zijn goed voorbereid, de vijf dwaze meisjes niet. En een slechte voorbereiding, die verraadt dat een beetje. Aan de andere kant moet je nooit grote uitspraken doen op basis van één verhaal alleen. He, van dat je, dat je, je moet oppassen met, met dan uit te gaan maken voor wie de deur open gaat en nog open is en voor wie de deur uiteindelijk dicht gaat. Volgens mij moet je dan de hele Bijbel lezen en in datzelfde gesprek met Jezus' vrienden, vertelt hij ook het verhaal uit Matthäus 25. Misschien heb je het gehoord. Een verhaal waarin er schapen en bokken, twee soorten mensen, op de laatste dag van het oordeel bij Jezus komen. En de scheiding die Jezus dan aanbrengt, is op basis van of ze Jezus in de nood van een ander zagen. Dus heb je iemand gezien die geen kleding had en heb je hem gekleed? Heb je iemand gezien die honger of dorst had en heb je hem te eten gegeven? Heb je iemand gezien die gevangen was? Heb je hem bezocht? En heb je dat gedaan, zegt Jezus, dan heb je dat voor mij gedaan. En op basis daarvan gaat het uit één. Wat je daaruit leert is dat intimiteit met Jezus bestaat uit mooie woorden, van toewijding, van voorbereiding, van waakzaam zijn, maar ook oprecht handelen. Als ik er zo over nadenk, vind ik het de beste keuze om... Die gedachten over oordeel, wie is er binnen, wie is er buiten, wie is er op tijd, wie is er te laat, om die bij Jezus neer te leggen. Om het ook bij hem te laten. Ik kan het niet overzien en ik wil het ook niet overzien. Ik zou het ook niet willen. En Misschien, misschien ga je gedachten uit naar, naar mensen waarvan je weet dat ze, dat ze Jezus niet kennen. Of dat ze er misschien wel voor gekozen hebben om hem niet te willen kennen. Of niet meer te willen kennen. Mensen van dichtbij, uit je eigen gezin of mensen om je heen. En het komt dichtbij. Maar wat mij helpt, maar wat wel iets van me vraagt, wat iets van ons vraagt, is om op te vertrouwen en in te geloven dat, dat er een goed en een rechtvaardig oordeel zal zijn. Dat Jezus vol liefde is, vol genade en vol waarheid. En dat Jezus ons, jou en mij, vraagt om waakzaam te zijn. Dan komen we weer terug bij het punt van dit verhaal. Jezus vraagt ons waakzaam te zijn. En wat betekent dat nou? Ik wil afsluiten met een paar gedachten daarover. In dit verhaal van die tien meisjes heeft waakzaamheid te maken met licht geven. Dat was de taak van die meisjes. Zij moesten hun lampen aanzetten als de bruidegom kwam. En volgens mij is dat ook waar wij als christenen toe geroepen zijn. Om dragers van licht te zijn. Om telkens weer terug te keren naar de bron van het licht. Jezus, licht voor de wereld. En om als het ware zijn licht op ons te laten schijnen. En om dat als reflectoren de wereld in te sturen. En neem de vraag eens mee. Als je naar jouw eigen leven kijkt, als, als een lamp, geeft mijn leven licht. Wat, wat straalt er vanuit? Zit er, zit, er, zit er olie in de spreekwoordelijke lamp van mijn leven? Is er, is er hoop? Is er licht? Is er, is er kracht? Is er vertrouwen? Is er vrede? En ik denk, de, de, de scherpe vraag die, die opkomt uit dit verhaal, is jouw leven als een gevulde lamp... En dat alles kun je niet zelf voor elkaar krijgen, maar mag je ontvangen. Dat is genade. Dat is iets wat Jezus wil geven. Hij wil ons leven vullen. Maar de, de scherpe vraag die er ook vanuit gaat, of is, of is onze lamp is die leeg? Ontbreekt de olie? Is het misschien soms alsof wij, alsof wij wel geloven? En misschien, ja, we gaan naar de kerk en ja, ik bid af en toe en ik lees de Bijbel. Maar is die, is die olie als het ware eruit... Eruit gecijpeld. Nou, ja, scherpe, pittige vragen, maar. Is er iets van. Ervaar je iets van intimiteit, iets van verlangen naar wie God is? Of zou je gebed misschien vanmorgen juist zijn: Ja, Heer, wakker dat aan. Ik wil juist openstaan. Ik wil juist meer van uw liefde, meer van uw vrede, meer van uw olie ontvangen om gevuld te worden met uzelf. Wat ik, wat ik zie om me heen is dat als, als mensen aangesloten zijn op Jezus, die je zou het beeld van een stekker kunnen nemen en de vraag kunnen stellen, zit die stekker nou in het stopcontact of ligt die er misschien een beetje naast en er eromheen. En he, Ben je aangesloten op Jezus? Ben je gevuld met hem? En wat ik zie om me heen, is als mensen aangesloten zijn op Jezus, dat, dat het waar is wat een van die liedjes in opwekking, ook zingt, er is kracht voor wie hopen op de Heer. Er is kracht voor wie waakzaam zijn, voor wie wachten op de Heer. Er is kracht voor wie, wie hun leven willen vullen met Jezus zelf. En dan is die kracht, geeft geef je, geef je kracht om te leven, kracht om moeilijke omstandigheden aan te kunnen, kracht om, om, om te doen wat God van je vraagt. Dus waakzaamheid heeft te maken met licht geven en met, met gevuld zijn, met God zelf. Het beeld wat, wat Jezus schetst is dat hij dus op een dag terugkomt, ooit. Een dag waar, waar je misschien naar uitkijkt, misschien niet, maar op een dag komt hij terug, belooft Jezus. Maar volgens mij zouden we zijn opstanding tekort doen als we daarbij laten. Dat we denken, ja op een dag komt hij terug. Hé. Hey. Ik geloof dat Jezus hier is. Dat hij leeft. En daarom heeft waakzaamheid ook iets van met aandacht leven in het hier en nu. Goed om je heen kijken. Jezus is aanwezig, geloof je dat? Jezus is aanwezig in het leven van elke dag. En Jezus wordt volgens mij zichtbaar als we, als we de Bijbel open doen. Jezus wordt zichtbaar als we... Als we hem aanbidden, als we hem zoeken in onze liederen. Jezus wordt zichtbaar wanneer we, wanneer we het brood breken en het avondmaal vieren. Jezus wordt zichtbaar in het gebed door de heilige geest. Jezus wordt zichtbaar in de gezichten van andere mensen. Jezus kunnen we zien in de kleine dingen van het leven van elke dag. De waakzaamheid heeft daarom ook echt iets... Van betekenis voor ons leven hier en nu, van elke dag. Zien we Jezus om ons heen? Zien we Jezus in anderen? Iemand gaf een heel mooi voorbeeld. Die zei, wanneer Jezus terugkomt op een dag, dan zal het zijn, voor wie Hem lief hebben, voor wie hun leven met hun leven op Hem vertrouwen, dan zal het zijn, als dat je iemand face-to-face -face ontmoet. Van, van aangezicht tot aangezicht, in iets oudere taal. Um, maar wie je daarvoor alleen maar gekend hebt door het sturen van appjes of door het sturen van e-mailtjes. En die persoon vergeleek dat met hoe onze band met Jezus is. Wij, wij, wij hebben een hele grote brief van hem gekregen. En we versturen af en toe wat dingetjes heen en weer. Mailtjes, appjes. Maar op een dag zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Face to face. Prachtig beeld. Maar tot die tijd moeten we het doen met, met glimpjes. Met klein, kleine sprankjes licht die soms door de duisternis heen schijnen. Maar die we wel kunnen zien. We kunnen Jezus zien in het leven van elke dag. Dus wanneer Jezus oproept, wees waakzaam. Je weet niet wanneer ik kom. Dan heeft dat dus ook iets voor het leven van elke dag. Voor nu. En de laatste gedachte bij waakzaamheid is... En bij intimiteit is dat dat wij worden uitgedaagd om te leven uit eerste hand. He, uit, uit de, vanuit Jezus zelf. Die, die vijf wijze meisjes, zij hadden extra olie gekocht bij de olieverkoper. Zij hadden genoeg olie om de komst af te wachten. Die vijf dwaze meisjes, die moesten als het ware met hun hand ophoudend bij die andere meisjes gaan vragen om olie. Dat kregen ze niet. Maar volgens mij is dit verhaal... Ook een kans om, om een stap te zetten. De, de deur van, van het bruiloftsfeest staat wagenwijd open. Kom maar naar binnen. Ervaar hoe, God, hoe goed God is. En wat Jezus van ons vraagt is... Uh, sta klaar. He, ho hoef geen olie te lenen van anderen. Maar koop het zelf. Ga zelf naar de bron. Ga op onderzoek uit. Ga ontdekken hoe goed God is. Ga ontdekken wie Jezus is. Vul je leven met Hem. Wees, wees geïnformeerd. En, en leef niet van de spiritualiteit van de anderen, maar ga zelf naar Jezus toe. Kom zelf bij Hem. Leef in Hem. Leef uit Hem. En dan ontvang je echte intimiteit, geborgenheid bij Hem: een warmte, een ware liefde en vrede. Ik wil zo uh, gaan bidden en daarna gaan we, gaan we een mooi lied uh, zingen met elkaar. Wat ook aansluit op, uh, ja, op leven met Jezus, leven vanuit Jezus en ja, ons leven laten vullen met hem. Zullen we samen bidden?